Zaad, zaad en mosterdzaad het zaad. Waarschijnlijk heeft u al door waar we het over gaan hebben vanavond, maar dat zal wel met zaad te maken hebben. En hoe dat werkt, hoe het functioneert in ons leven. Het gaat vanavond eigenlijk over het Koninkrijk van God. Want wat is de prediking van Yeshua? Het Evangelie van het Koninkrijk van God. Was het er nog niet? Beetje lastig is dat, hè? Wanneer was het koninkrijk van God eigenlijk begonnen? Het heeft altijd bestaan. Het heeft altijd bestaan. Maar we hebben er niet altijd in gewoond. Wanneer is het eigenlijk begonnen voor de mens? Ja, paradijs. Als er iets mooi was, was het Adam, een volmaakte man. Hij heeft Eva gekregen om samen mee te leven. Hij zegt: een Mens vlees van mijn vlees. En hij was vol van verwondering en hij is gaan wandelen in de Hof van Ede. Hij had van God zijn instructies meegekregen, wat God wilde. En God had één ding gezegd wat hij niet wilde. En hij gaat samen met zijn vrouw hij was aan zijn mee te kijken als zij van de vrucht neemt. En een man deelt, dus hij is niet onschuldig, hij is gewoon medeschuldig aan wat er plaatsvindt. En eigenlijk door een overtreding van het gebod maakt er een scheiding tussen de eenheid waarmee hij met God verbonden was. En wijze kwam de dood in de wereld. En God had het gezegd. Als je het doet, komt de dood in de wereld. En de dood is niet eerder uit de wereld te halen. Als het zaad wat ooit zou komen. Hè, dat is het Evangelie wat dus al verkondigd wordt aan Adam en Eva. Er zou een zaad verwekt worden. Uit jouw nageslacht, zegt hij. Dat zal de, zaad, de kop van Satan vermorzelen. Is Satans kop al vermorzeld? In wezen is de prijs betaald. Dus dat zaad wat uit de mens verwekt zou worden. Vader heeft door zijn Heilige en Maria. Een zoon verwekt, en omdat hij uit Maria geboren is, is hij ook nog de zoon van David, want Maria was een dochter uit het geslacht van David. Maar Maria ging uiteindelijk trouwen met Jozef, en die was ook een zoon uit het geslacht van David. Dus zowel vader als moeder uit het geslacht van David gaan in een huwelijk, en dan was Jezus al verwekt. Maar Jozef heeft hem geadopteerd als zijn eigen zoon, en zo werd het gewoon de zoon van Jozef. Gewoon de zoon van David, alleen hebben ze de geest van God verwekt. Maar dat zaad moest komen om uiteindelijk op Golgotha de prijs te betalen. Maar Satan is nog net zo levenslustig als dat hij al die tijd geweest is. Ja, je zou zeggen, hij wordt slimmer. Maar er zijn natuurlijk een heleboel gedachten over Satan. Yeshua, die noemt zelfs Petrus Satan. Zou dit ook bedoeld hebben, Petrus, jij Satan? Nee. Yeshua had gezegd, de zoon des mensen gaat verhoogd worden. En Petrus zegt, ja maar dat gaat niet gebeuren. En hij zegt, Satan zet hij gaat achter me. Yeshua zegt het één. En Petrus zegt, dat gaat niet gebeuren. Dus Petrus stelt zich op als tegenstander tegen het woord van Yeshua. En daarmee zegt Yeshua, Satan gaat achter mij. Dus als iemand tegen u zegt, de zondag in plaats van de Sabbat. Dan zegt hij, Satan gaat achter me. Want hij spreekt een woord wat tegen het woord van de Heer is. Alleen wij doen dat dus niet meer. Dat deed dan in de tijd van Yeshua deze dat wel. He? Ja toch? Nou, over dat koninkrijk van God, dat was neergezet door Vader in zijn schepping. En Adam en Eva mochten daarin zijn. En die mochten daar hun kinderen in verwekken. En ze mochten de hele aarde vervullen om gewoon gehoorzaam te zijn. En van alles mochten ze eten, maar niet van die in de boom. Dus het koninkrijk van God werd eigenlijk afgenomen. En ze moesten gaan leven, ze moesten in zweet van hun aanschijn brood gaan verdienen. En het was echt ploegen. Een zoon werd gedood door een andere zoon. Dus ze hebben dus wel gezien hoe die zonde doorgaat in die geslachten. En wij zien dat ook in ons eigen leven. Nou, waar willen we naartoe? Als Yeshua komt, dan komt hij te prediken over het Koninkrijk van God. En Johannes de Doper begon als een Elia al voor hem uit te lopen. Het Koninkrijk Gods. Hè? Hij die na mij komt. Ik kan, ben niet waard om zijn schoenen los te maken, maar hij wijst op de Messias. Die discipelen van hem, die lopen natuurlijk alle dagen achter hem aan. En die horen alles wat hij zegt. En ze horen dus hele heftige dingen. Want ook de discipelen zijn niet klaar voor het Koninkrijk van God. Ze waren maar voor één ding klaar. Ze waren verkozen door de Heer. Uitverkorenen. Om uit het volk gehaald te worden. En onderwezen te worden. Maar er zat ook nog een Judas tussen. Die uitverkoren was. Dus er gebeurt iets met Yeshua en zijn discipelen. In de hele praktijk van elke dag. Er gaan dingen gebeuren. Nou, over drie gelijkenissen die hij spreekt in Matthäus, daar wil ik het vanavond over hebben. En hij spreekt in die drie gelijkenissen, daar citeert hij een tekst uit Jezaja. Moet je luisteren. In Jezaja 6, vanaf vers 9, staan de volgende woorden opgetekend. Jezaja profeteert zo'n 600, 700 jaar voor Christus. Toen zeide hij, dat is Jahweh, ga, zeg tegen dit volk heb je het over Israël, zeg tegen dat volk, hoor al door, maar verstaat niet. Ziet al door, maar merk niet op. Dat is heftig als vader dat tegen je zegt. Want wat God zegt, dat is zo. Je zou bijna zeggen, hij legt een vloek op Israël door zijn profeet. Het zijn hele slechte tijden voor Israël, want ze zijn zo goddeloos geworden, dat het niet mooi meer is. Er zijn nog wel rechtvaardigen onder Israël, in alle tijden zijn er rechtvaardigen geweest, maar zelfs de rechtvaardigen worden meegenomen met het volk naar Babel. Want God gaat dat volk het land uitzetten. Maar hij doet geen ding, tenzij hij door zijn profeten van tevoren verkondigd heeft. Nou, de profeten hebben veel verkondigd, maar ze hebben niet geluisterd. En er komt een moment tot God zegt, uit, nou ga je. He, die tijd komt gewoon. Je kunt heel lang kun je doorgaan, maar er komt een moment en je zegt: God, nu is het hier over. Maar zelfs de rechtvaardigen moeten mee uittrekken naar dat Babel. Hoor al door, maar verstaat niet, ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof. Doe ze ogen dichtkleven, Omdat ze met de ogen niet zien en met de oren niet horen opdat ze hard hart niet verstaan... ...zodat ze zich niet bekeren... ...en genezen worden. We hebben natuurlijk een hele andere prediking in ons leven gehoord. Geloof in Yeshua wordt genezen. En daar halen veel mensen... ...een trauma aan op. Want ze worden of niet genezen, of er gebeurt iets anders, of wel. Maar het is een hele traumatische aangelegenheid... ...als die woorden verkeerd worden uitgelegd. Eén ding is duidelijk... ...vader zeg je keihard op... ...we sluiten je oren... ...we kleven je ogen dicht omdat je met je ogen niet zal zien en met je oren niet zal horen. Dat is erg. Want er zijn mannen genoeg die uiteindelijk naar dat volk toe gaan om ze een gelijkenis te vertellen. Tot ze zich moeten bekeren. Maar ze worden er alleen maar zuur van en ze willen de profeten doden. Zo is het gegaan met Israël en zo gaat het ook in ons land. Zo gaat het ook binnen onze christelijke samenleving. Zodra we te horen krijgen tot we ons van onze weg moeten afwenden. Die we in onze traditie hebben geleerd. Dan is er heel wat weerstand in onze ziel. Eigenlijk zegt hij die profeet, joh, hou alsjeblieft je mond. Of je gaat gekke dingen van hem zeggen. Dan maak je hem ook monddood. Vind u dat vervelend, zo'n tekst beginnen voor vanavond? Het loopt goed af, aftalig hoor, dus prijs de Heer. Maar dat is niet omdat die mensen zo goed waren. Het loopt goed af omdat het genade van God is. Ze hebben hun tijd volgemaakt. Wist u nog, voordat Israël Canaan kon bezetten... Hoe lang het nog duurde voordat Kanaan zijn zonde tot aan de hemel waren gestegen? Hoeveel jaar? 400 jaar of 430 jaar zoiets. Moesten wachten, moesten zelfs in slavernij in Egypte blijven. voordat God de tijd van de zonde volgeacht heeft voor Kanaan. Hij gaat nu Kanaan innemen. Ze hadden zo door kunnen lopen, binnen drie maanden in Kanaan kunnen zijn. maar ze hebben 40 jaar moeten slepen door die woestijn. Dus Israël is zoals u en nee, als ik. Gewoon mensen in het vlees. We leren regels en die moeten we doen. Pas als we wederom geboren worden, vind een vreugde om in die regels te wandelen. Zeg u, wat een vreugde om rechts te rijden en te stoppen voor het rode licht. Het is voor onze veiligheid. Meneer Luisteraar gaat verder, die staat in Jesaja. Jezaja. Toen vroeg ik, hoe lang? Heren. Hier staat tussen haakjes de heren met kleine letters. Dus dan staat geen Yahweh. Dan noemt hij Yahweh Adonai, gewoon heer. Ik, denk, ik zal het eens een keer achter zeggen. meten doe ik het altijd zomer. Als de Heer er staat, en er staat Jawa, dan zeg ik Yahweh. Maar hier staat hij tegen de Heer, zegt hij: maar hoe lang Adonai? En hij zegt totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is. En de huizen, zodat er geen mens meer in is. En het bouwland verwoest is tot een wildernis. Over dat woord wildernis weten we nou wat het is, hè? Woestijn. Dus dat land wordt tot een woestijn gemaakt. Wat stond er nog meer in dat woord woestijn, ook weer in het Hebreeuws? De bar. De bar. Het was eigenlijk de plaats van het woord. Het wordt weer helemaal leeg gemaakt. Ze kunnen nog maar één ding doen in die leegte dadelijk, dat is luisteren naar het woord van de Heer. Maar voorlopig gaan ze allemaal het land uit. Misschien een enkeling niet. Maar Jezaja predikt niet alleen maar voor de periode 600 voor Yeshua. Nee, hij predikt ook over de eindtijd in diezelfde cyclus. Dus er gaan bij ons ook dingen gebeuren. Echt waar, hè? dan gaat vader dezelfde dingen zeggen als de tegen Israël zegt. Sluit hun ogen maar, prop die oren maar dicht. Als dan de, de, de gemeente in Manen wel langskomt en ze verkondigen dat je nou naar het raam moet gaan leven... dan moet je ze wel niet geloven, dan moet je ze stenigen. Ja? Zo gaat dan het volk redeneren. Dus als mensen ook binnen het christendom of in de wereld je niet willen horen dan waarschijnlijk heeft de Heer al gezegd, sluit ze de ogen maar. Want ze willen gewoon niet verder, want ze willen religieus blijven. In, of in de zonde die ze doen, of in de misleiding. Maar er komen wel mensen uit die zoeken naar het woord van de Heer. En als jullie toevallig komt met je woord, boodschap van Torah, waarvan Yeshua het vlees geworden Torah is, zeggen ze, hé, dat is een hele andere boodschap. Dan ga je maar graag daarin wandelen. Maar die anderen hebben vaak hun ogen dicht, zoals God het tegen Jezaja heeft gezegd. Luister, vers 12. Jawe de mensen ver verwijderd heeft. en het verlaten gebied in het land groot is. Uiteindelijk weten we tot Israël teruggekomen is uit Babel. Ze hebben zelfs de tempel weer opgebouwd en de stad Jeruzalem. Yeshua is gekomen in die tempel, daarvoor moest hij gebouwd worden. En geen een andere reden. Want anders had Yeshua gekomen om het offer te brengen. Hij had als kind in de tempel moeten opgedragen worden naar de wet. Want anders had de wet niet kunnen functioneren ten tijde van Yeshua's komst. Dus de tempel moest gebouwd worden. Yeshua moest komen in die tempel. Hij moest geofferd worden buiten de poort. Zijn dus bloed moest vloeien voor onze zonde. En het is niet omdat de Joden zo'n enorm heftig volk zijn, maar hij is om onze zonde gekruisigd. Amen. Want het waren onze zonden die betaald moesten worden. Ook het volk Israël hun zonden. Dus lieve mensen, het bouwland verwoest tot wildernis. Ja, weer de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten het land groot is. Pas als Yeshua gekomen is, zijn offer heeft gebracht, teruggegaan is naar vader. In 70 na Christus gaat pas echt het hele land naar de gord. En dan ligt het 1800 jaar kaal. Er zijn verslagleggingen waar mensen door Israël reizen in die periode. Die vinden dus geen mens en alleen maar lege huizen, dorre akkers, zand en onkruid. Heel Israël wordt dus niet bewoond, misschien door een paar wilden die daar in de buurt nog een schaapje hebben. Maar dat is 1800 jaar lang. Sinds 62, 63 jaar is het een wonder wat er gebeurt. Ik ben in Tel Aviv geweest, je wil niet weten wat een stad er staat. In 60 jaar gebouwd. We hebben Jeruzalem gezien, je bent onvoorstelbaar. Het is zo'n gezegend land. Dus er gebeurt iets in Israël. Maar al die tijd, tot dan drie, vier, 63 jaar geleden, hebben ze het woest en ledig geweest. Het laatste stuk hebben die Engelsen er nog een beetje doorheen geroost. Dan hebben ze uiteindelijk, zullen we het maar aan de Joden geven... dan hebben die ook nog een plek, omdat ze zo zijn uitgeroeid hè, in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat hele gedeelte wat ik uit Jezaja geciteerd heb, dat wordt dus door Yeshua geciteerd. Maar ik denk, ik zal het maar uit Jezaja lezen... Maar als je dus in Matthäus 13 leest, dan kom je dus deze citaat uit Jezaja uh, tegen. Hij vertelt dat aan zijn discipelen. En dan zegt hij tegen de discipelen, maar uw ogen, in tegenstelling tot de ogen van Israël, zijn gelukkig. Omdat ze zien en uw oren omdat ze horen. Dus Israël is blind ...en doof, geestelijk... ...en de discipelen worden de oogjes geopend... ...en die luisteren naar de woorden van Yeshua. Ook al snappen ze een heleboel niet... ...daarom gaan ze dadelijk naar Yeshua toe... ...en dan zeggen ze, wat betekent dat nou toch... ...dat verhaal over dat zaad? Nou, je kan het aan je kleine kinderen vragen... ...als ze dat verhaal gehoord hebben... ...dan begrijpen die kinderen vaak al waar het over gaat. Maar discipelen, die volwassen mannen... ...die zeggen nog, leg dat nou eens uit. Maar je ogen zijn zalig om te zien... En je oren om te horen. Voorwaar zeg ik u. Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet. Ze hebben het niet gezien. Rechtvaardigen nogal liefst. En te horen wat gij hoort. En ze hebben het niet gehoord. Zelfs de profeten die ervan geprofiteerd hebben. Die hebben begeerd te zien. Omdat tot heerlijkheid is zien komen wat ze geprofiteerd hebben. Want ze profiteren van de Messias en dan zeggen, oh, wat zouden we die graag zien? Wij zeggen dat nou toch ook, wat zal het heerlijk zijn als de Heer op de wolken komt. En tot ze mogen zeggen, daar heb je hem, we hebben hem verwacht. Hij gaat ons zalig maken. Dus wij kijken er naar uit, en misschien moeten wij wel weer sterven, tot onze kinderen het nog kunnen zien. Maar zij zijn zalig hun ogen en hun oren, want ze hebben dus de Messias gezien. Dus vele profeten en rechtvaardigen hebben willen zien wat onze discipelen zagen. Ze zagen Yeshua als de Messias. En die gaat zich steeds verder aan die discipelen openbaren. Totdat ze in Johannes 16 komen en zeggen ze, oh, maar u bent het. Oh, zegt hij, geloof je het nou pas? Nou, zalig, zegt hij, degene die me niet zien en toch in mij geloven. En dat zijn wij. Wij hebben Yeshua niet gezien en we worden op dezelfde wijze zalig verklaard als de discipelen. Wij hebben ogen gekregen om te zien en oren om te horen. Halleluja. Ja, ja. Matthäus 13, vers 18, wat zegt Yeshua? Gij nu hoort de gelijkenis. Ik ga dus niet de gelijkenis vertellen vanavond. Want die gelijkenis over de zaad kennen we allemaal. Maar ik ga het antwoord lezen voor u. Om het kort te houden. Bij een ieder die het woord... We leggen maar gelijk de verklaring erbij. Het zaad van het woord. Van het koninkrijk hoort. En het niet verstaat komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is langs de weg gezaaide. Zelfs iemand die langs de weg gezaaid is, het woord van God hoort, maar het in zijn hart niet snapt. Daarvan zegt de Heer, hij is wel in zijn hart gezaaid. Wij denken wel eens heel bijzonder, hè? Nee, we moeten echt, hij zal zijn wet in ons hart bekendmaken. En dan denken we, de heilige geest erbij, oh dat moet de heilige geest doen. Nee, het woord wat je spreekt uit het woord van God, dat woord komt altijd in het hart van de mens. Anders hebben we soms rare gevoelens, bijzondere gevoelens, oh heilige geest, heel bijzonder, ik kan het niet uitleggen, maar als hij het niet doet. Echt waar, uw getuigenis komt tot de mens en omdat het door zijn oren komt, komt het in zijn hart. Maar het gaat om de keuze van de mens, wat hij ermee gaat doen. Als hij het niet snapt... dan komt er dan langs, heeft hij gezegd. Maar u weet het antwoord al, hè? Als je in het hart gezaaid bent... en je snapt het niet en je doet er niks mee... wie komt er dan langs? Komt de zaad dan langs en die pikt dat zaad weg. Dan ben je alles kwijt en dan ga je gewoon weer door... met je oude, oude leven. Luister verder. De op de steen rotsen gezaaide... dat is die het woord hoort... Onthoud het goed, iemand die het woord hoort ontvangt het dus in zijn hart. Terstond met blijdschap neemt hij maar, halleluja, ik ben gered, ik geloof in Jezua. Zo zijn er natuurlijk miljoenen. Maar, hij heeft geen wortel in zich. Dus je kan een blijde boodschap horen en ik kom naar u toe en zeg, geloof in Jezus. Ja, ik wil best wel geloven, wat krijg ik dan? Dan krijg je eeuwige leven, je mag altijd bij hem zijn, hij vergeeft al je zonden. Ja, maar dat wil ik wel. Halleluja. Neem je Jezus aan? Ik neem Jezus aan. En dan zijn ze gelukkig en ze zijn blij. Maar er komen problemen als hij Yeshua aanneemt, want uiteindelijk zou je naar zijn wegen moeten gaan wandelen. En dan krijg je allerlei obstructies in je leven. Je zegt, ja, mag ik dat ook nog doen? Nee, nou, ik dacht dat ik gered was. Ja, maar dit is de wegen van het Koninkrijk van God. Lieve mensen die op steenachtige plaatsen gezaaid zijn, die zullen het met blijdschap aannemen. Maar omdat ze geen wortel in zich hebben, weet u wat een wortel is? Die gaat diep de grond in om daar water te halen. Wij wortelen in Torah. Want de Torah is het verbond wat God gemaakt heeft met zijn volk. En op grond van de Torah en het verlossingsplan wat daar hangt, wordt Israël gered. Als ze niet willen, dan sluit God hun ogen... En dan zijn ze voor een hele lange tijd buiten het land gezet. En is het land leeg. Ze zegt, ik ga voorlopig naar de heidenen. Maar de heidenen krijgen hetzelfde verhaal te horen. Alleen het wordt door Rome verkracht. En die verkrachting gaat door tot aan de dag van vandaag toe. Als u een profeet bent in deze tijden. en u verkondigt het woord van de Heer. dan word je met stenen doodgegooid of je wordt monddood gemaakt. Dus zegt hij mij, hij heeft geen wortel in zich, toch is iemand van het ogenblik, wanneer de verdrukking en de vervolging komt, om de willen van dat woord wat hem in zijn hart gezaaid is, wat hij zo vreugde wil hebben aangenomen, maar dan moet je ook stoppen met stelen, toch? Ik zeg, ja, maar dat, ja, dat heb ik altijd al gedaan. Ik ben nou toch gered. Nou, iedereen is erover eens, dat stelen moet je mee stoppen, maar met de Sabbat ligt wat moeilijk, hè? Dat kun je dus ook op zondag doen. Zeggen ze, hè? Hij komt ter stond ter val, staat er. Dus zodra onze broeders en zusters horen de boodschap die we te verkondigen hebben, als Messias beleidende gemeenschap, onze verbondenheid met het verbond met Israël, is de meeste christen willen het niet van u horen. Dat is triest. Dus laat je niet uit het veld slaan, word niet uh, uh, een beetje depri daarvan, weet dat dat gewoon gebeurt. Maar laat de vreugde uit je ogen stralen dat je een kind van God bent geworden. Op grond van het verbond wat God gemaakt heeft met Abraham, Isaac en Israël. In Doorens Gezaaide, dat is de derde groep. Die is die dat woord, dat zaad hoort. En als er staat hoort. dan is het dus in uw. Sma, Israël. Hoor, Israël. Want dat woord is gezaaid. Maar het betekent ook nog doen. Dat woordje sma kom je door de hele Bijbel tegen. Alleen de christenheid is dat vergeten. Die het woord hoort, maar de zorgen van de wereld, zijn vlees en alles, het bedrog van de rijkdom, het verstikt dat woord. En hij wordt onvruchtbaar. Vindt u het vele woord onvruchtbaar? Als u vruchtbaar bent, dan blijkt dus dat woord wat in je gezaaid is, zijn vruchten voortbrengt. Gewoon gehoorzaamheid in de wegen van het Koninkrijk van God. Punt uit. Als jouw kind gehoorzaam is aan de dingen die je hem leert, zeg ik heb zo'n zoon, hij lijkt echt op mij. Maar als je niet doet wat je zegt, je, zegt, je lijkt echt op je moeder. Ja. Snap je? Er zit, er zit iets in. Ja, dat geldt niet voor Anken want... Het gaat er maar om, ze moeten horen en doen. Dat is de vreugde van elke ouder. Ik weet wat het is. Ik heb zeven kinderen en het zijn schatten van kinderen. Echt waar. En dat heeft u ook. Maar we hebben allemaal, wij voorop, dingen gedaan die we beter niet hadden kunnen doen. En we zijn ervoor gewaarschuwd geweest. De in de doorns gezaaide, die hebben het gehoord, maar de zorg voor de wereld, de rijkdom, worden ze onvruchtbaar. Maar dat is erg als je geen vrucht voortbrengt die aan de bekering beantwoordt. Want bekering moet wel gebeuren als je tot geloof komt. Want als je zegt, ik geloof, maar je doet het niet, ben je een leugenaar. He? Je mag rustig aan me zeggen hoor. Nou komen wij aan de beurt. Durf je er ook aan op te zeggen? He? Nou komen wij aan de beurt, want degene die in de goede aarde gezaaid zijn, dat is hij die het woord hoort, het zaad komt in zijn hart, het verstaat, want hij heeft zich ingeleefd in de Torah en in de beloftes die in Torah gegeven zijn, over die verlossen die zou komen, er zou betaald moeten worden, kop van Satan zou vermorzeld worden, daar kijkt elke rechtgeaarde jood naar uit. En als dan Yeshua Messias komt... en die doet wonderen en tekenen... die normaal helemaal niet kunnen gebeuren... dan zeggen ze... Joh, die man die doet dingen... daar heb je zaaien van gezegd... En, en Zachariah heeft het gezegd... en dan zeggen ze dan is dat de Messias. En zo ontvingen ze genezing. De tekenen en wonderen van Yeshua... waren dus de Messias wonderen. De Messias tekenen... om te zien dat hij Messias was... en is. Dan ja, ben je dus in de goede aarde gezaaid... wanneer je het hoort en verstaat, maar je bent niet klaar met verstaan die ook vruchten draagt en oplevert Eén ding is duidelijk je moet het dus horen en verstaan, omdat je profetisch woord al kent, je hebt een verbond hè? we praten in de eerste plaats over Israël later komen wij aan de beurt je moet vrucht gaan dragen dat vrucht moet opgeleverd worden, dat blijkt uit je handelwijze en je gedrag en dan gaat hij deels honderdvoudig zestigvoudig, dertigvoudig opbrengen wij denken dan natuurlijk, dat zijn de bekeerlingen die we krijgen. Dat is helemaal niet waar. Wij worden gewoon gehoorzaam in de wegen van de Heer. En niet alleen dat we niet meer stelen, maar we liegen ook niet meer. We stoppen met dit, we stoppen met dat. Dan heb je al vier punten. Nou, zo gaat het door. Je leven gaat gebracht worden op de weg van rechtvaardigheid. Dat noemen ze een weg van rechtvaardigmaking. Kent u die uitdrukking? Een beetje oude meer de uitdrukking. Maar het is een weg van rechtvaardigmaking. Dat is een proces die je gaat lopen. En wat we nou tekortkomen, die rechtvaardigheid die is van Jezua, die wordt ons geschonken. Want vader ziet ons als 100% rechtvaardig. Maar wie is van ons 100% rechtvaardig? Helemaal niemand. We zijn rechtvaardig verklaard op grond van het werk van Jezua. En omdat we dat geloven, zeggen we vader ik ben zo dankbaar dat ik voor u rechtvaardig ben. Dan denk je nog in je hart, nou dan weet u toch zeker bepaalde dingen niet van me. Maar hij verklaart me rechtvaardig op grond van mijn geloof in Yeshua. Als we nou Yeshua verachten, moet je eens nagaan wat je dan kwijtraakt. Dat gaat helemaal niet. Hoe kan iemand nog Yeshua overboord gooien als hij weet hoe hij dan tegenover vader staat? Het is een vreugde om een zoon en dochter van God te zijn. Daarom hebben we met elkaar brood gebroken, wijn gedronken. De, op het leven, eigenlijk zeg ik het leven van Yeshua, de gaïm. Dus vrucht dragen is gewoon voortbrengen wat God hebt gewild. Hij heeft je volkomen 100% in de hof neergezet. Je bent gestruikeld, dat is het probleem, want zo komt de dood in de wereld. Die kon er alleen maar uitgehaald worden doordat een rechtvaardiger zou sterven. Op zou varen naar de hemel, het hoge priestelijk ambt gaan doen. En wij krijgen dan de priestelijke taak om datzelfde te bedienen op deze aarde. Want de hele aarde is des Heeren. De hemel is de zeer, maar ook de aarde. En die is aan de mensenkinderen gegeven tot in eeuwigheid. Lieve mensen, dat was één gelijkenis van het zaad. Hè? Die vier punten. Hij gaat er nog eentje zeggen. We gaan dadelijk kijken waarom we het doen. Nog een gelijkenis hield Yeshua hen voor. En hij zei, het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand. Die goed zaad gezaaid had. In zijn akker. Wat is ook weer de akker? De wereld. De wereld is de akker. Je zou kunnen zeggen het is... Uh, Eretz Israël, dat vind ik goed. Maar uiteindelijk is de hele akker... is heel de wereld. Dat gaat hij dadelijk ook zeggen. Er is dus iemand... die spreekt over dat koninkrijk der hemelen... dat komt overeen met iemand. Hé, hey, het koninkrijk der hemelen... komt overeen met een mens. Vind je dat leuk of niet? Het koninkrijk der hemelen komt dus overeen met een mens. Welke mens is dat? Yeshua. Die goed zaad gezaaid had in zijn akker. In dit geval is het natuurlijk ook Israël. Hè? Maar het gaat eigenlijk verder. Het plan is veel groter. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam de vijand en zaaide onkruid over hen heen. Midden tussen het koren en ging weg. Dus de Heere God, die zaait goed zaad. En er komt een vijand die zaait over dat zaad heen, onkruid. Zal onkruid ooit kruid worden? Ja, dat is lastig hè? Maar wat onkruid is, is onkruid. En wat kruid is, is kruid. Als je tarwe hebt, dan heb je geen distels. Maar toch, die vijand, die gooit er de kinderen van de vijand tussen. En het wonderlijk is, die schijnen zo precies te lijken op het kruid de kinderen van God... Ze doen aan alle dingen doen ze mee, maar als het samen opgroeit, dan blijkt het ineens, ja kijk okay, na, het leek zo mooi. Maar hij is niet kosher. Uitrukken! Maar dat is het probleem. Als je dat verkeerde zaad uitrukt, dan kunnen zelfs het zaad de echte zonen van God zeggen, hé hey, je blijft van mijn broer af, weet je wel. Hij Daar is daarmee groot geworden, of met zijn zus. Of het... Dus je moet opletten door tegen iemand te zeggen, hé hey, zit bij jouw onkruid in, zal ik dat eens even uitrukken? Dat kan helemaal niet. Dus zelfs als je ziet dat iemand volledig in de zonde leeft, dan kan je nog niet zeggen, ik ruk je eruit. Dan zeg je, hé, hey, denk er maar eens over na nou, hoe je daarmee om kan gaan. Maar de duivel die zaait, zaad, en dat is onkruid. En onkruid is geen kruid. Maar dat is een opmerking die ik tussen zet, die zegt Jeshua niet hoor. Dadelijk gaat hij andere dingen zeggen. De vijand zaait onkruid eroverheen. Midden tussen dat koor. En dan gaat hij weg. Toen dat graan opkwam en vrucht ging zetten, toen kwam ook dat onkruid tevoorschijn. Ja, en dan zeg je, kijk nou toch wat. Dan komen de slaven van de eigenaar en die zeggen tot de eigenaar, Heer, heb gij niet goed zaait in die akker gezaaid? Hoe komt dan dit onkruid? Wie waren dat ook weer? De slaven van de eigenaar? Bij die vorige gelijkenissen van vorige keer waren het de profeten. Nu zijn het de engelen. Maar omdat we de gelijkenis dus niet gelezen hebben... dan leg je misschien moeilijk de verbindingen. Maar de Heere God doet een bijzonder werk. Hoe komt nou dat onkruid erin? Nou, zegt hij tot hen, dat heeft een vijandig mens gedaan. Nee, dat heeft een vijandig mens gedaan. En de slaven zeggen tot hem... wilt gij dan tot wij dat bijeenhalen? Nou, gaat toch niet gebeuren? Nee, zegt de Heer, laat nou beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen... Hé, hey, er komen maaijes. Haal dat onkruid bijeen, bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng het koren bijeen in schuur. Vindt u het eerlijk of niet? Eigenlijk kunnen wij ook niet even oordelen over iemand. Van, die is fout, die gaan we uittrekken. Echt niet waar. Je kan hooguit iemand die echt in overspelige situaties door blijven gaan. Binnen de gemeente kun je één keer, twee keer en drie keer aanzeggen. En dan kun je zeggen, joh, we gaan dat buiten de gemeente plaatsen. Maar dan is dat niet om iemand te verdeligen. Maar je levert hem volgens de Bijbel wel over aan Satan, de tegenstander. Omdat zo iemand zo schrikt van dat geweld wat er buiten is. En tot zijn gemeenschap met de gemeente dan weg is. Dat ze eigenlijk van, de... nee, nee, ik kom toch maar terug. Blijf mijn zond, ik stop er echt mee. Dus onze gemeenschap moet zo hecht zijn onder de liefde met elkaar. Dat iemand niet eens meer wil in een overspelig leven te leven. Breng dat koren maar bijeen in mijn schuur. We gaan gelijk door met de derde, want ik moet natuurlijk naar dat zaad, zaad en zaad. In dat mosterzaad zit iets heel bijzonders, en dat is nou precies iets wat Yeshua niet uitlegt. Die andere geeft hij netjes aan. Hij zei: Nog een gelijkenis hield Yeshua hun voor, en hij zei: Het koninkrijk der Hemelen, wat was het in de vorige gelijkenis, was gelijk aan een mens, iemand. Nu is het koninkrijk der Hemelen gelijk aan een zaadje dat iemand, dat is dus weer een mens, nam en het in zijn akker zaait. Dus nou blijkt er ineens een mens te zijn die dat mosterdzaadje pakt. Wat was het zaad ook alweer? Dat is het woord voor God. Dus nou gaat een mens dat woord voor God pakken, maar gaat hij zaaien? Ja, inderdaad. Want het is gelijk als een mosterdzaadje... Dat iemand, noem het maar, dat is Louis, die nam dat mosterdzaadje en zaait het in wie akker. Mooi hè? Je kan dus het woord van de Heer pakken en het in je eigen akker zaaien. Mogen het wezen dat je dat op zijn minst drie keer per dag doet. Dat je je Bijbel opent, de woorden van de Heer neemt en het in je hart zaait, elke keer opnieuw. Lees de teksten van de Heer hardop, want zo zaai je het hardste. Iets wat tegen je eigen oren gesproken is... dat dringt na door in je eigen hersenen... en het krijgt een plekje in je eigen hart. Want zodra je die woorden hoort... heb je nu gehoord dat het je eigenlijk al in je hart gezaaid wordt. Het koninkrijk der hemel is gelijk een mosterdzaadje. Dus we praten over de Bijbelse... die moet je dus lezen, hardop zeggen... zo popp je het in je eigen oor... en zaai het in je eigen hart. Dat mosterdzaadje, dat is natuurlijk het woord van God. Dat gaat een werk doen in dat hart van je... omdat het gezaaid wordt... Dat gaat dadelijk zijn uitwerking krijgen. Het is wel het kleinste van alle zaden, hè, dat woord van God. Maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom. Dat andere is maar tuingewas. Maar dat zaadje van het woord van God, wat je dus in je eigen akker moet stoppen... Ja, dat wordt een boom. Dat wil jij hè. Jij wordt die boom. Als je maar doet wat er staat, je moet het zaadje Lezen, zeggen, in je oren proppen, in je hart terechtkomen. En dan gaat het uiteindelijk een boom worden. Je moet de Bijbel lezen en ook doen wat er staat. Je moet er dus gevolgen gaan geven. Je moet het ook gewoon doen. Dat is niet omdat ik lastig voor je wil zijn. Ik ben ook echt geen profeet die zal zeggen dit gaat gebeuren. Nee, ik zeg wat de profeten zeggen. Het is een vreugde om te doen. Want ook zelf heb ik in mijn leven moeten ervaren pas toen ik het ging bekrachtigen door de daad. Ja, daar komt een verandering in je leven. Je kan natuurlijk jarenlang preken... neem Jezus aan, neem Jezus aan. En dan verbaas je je dat die mensen maar niet groeien. Ja, ze hebben allemaal Jezus aangenomen... maar ze zijn niet gestopt met hun ongerechtigheden. Je moet kappen met ongerechtigheid. Alles wat Torah zonde noemt... moet je gewoon overboord gooien. En zeg niet dat je het niet kan... want dan is God een leugenaar. Hij zegt dat je het kan. Hij was bereid zijn zoon te sturen... en die zoon was bereid te sterven. Hoewel die in Gethsemane zegt... oh mijn God... Niet mijn wil geschieden, maar u wil geschieden. Heb je weer dezelfde woord gehad over hadden van de week, weet je wel? U wil geschieden. Weet je wat de wil van vader was? Dat hij ging. Maar hij wilde eigenlijk niet meer, want hij zag tegenop, maar hij zegt: "U wil geschieden Hij ging dus doen wat God zegt. En dat is niet even zeggen van, u wil geschieden, nou u water over de akker, Zal gaan kijken hoe het komt, word ik ziek, word ik ziek, word ik genoeg. Echt niet waar, God heeft zijn wil bekendgemaakt, opdat u het zou doen. Ook al zegt u, ik vind het zo moeilijk, ik vind het zo moeilijk, ik krijg pijn in mijn buik van u. Maar ja, u wil geschieden, ik ga het doen. Echt waar, je zal door je zondeproces heen moeten om het te gaan doen. Ook al is het nog zo moeilijk. Het kleinste van alle zaadjes, hè, lieve mensen. Als het volgroeid is, is het groter dan de tuin gewassen. Het wordt een boom. Zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. Ik vind dit echt mooi. Al die vogelen die door de hemel vliegen, al die mensen, die komen bij jou in de boom een nestje bouwen. Want je bent helemaal vol van de woorden van God. Dat mosterdzaadje is een boom geworden. Daar vinden andere mensen troost. En die horen de woorden van God. En die worden ook lekker gemaakt. Ze zeggen, nou ga ik het zelf wel eens een keer lezen. Ik hoef het niet meer van Willem te horen, of van, van Louis, of van wie dan ook. Ik ga het zelf wel lezen. En dan zie je een verandering komen in het leven van die mensen. Je hoeft niet meer te zeggen, denk aan de Sabbat. Je hoeft niet meer te zeggen, denk aan dit. Helemaal niet. Ze zeggen eerder tegen jou, van... Uh, hey, hey, hey, wat? Het moet eigenlijk anders, want zo zegt de Heer. Dan zeg ik, prijs de Heer. Je hebt de boodschap verstaan. Moet hij luisteren. Waar praat hij over? Ik heb een tekst in Matthäus 17, vers 20. Waarom konden de discipelen geen duivel uitdrijven? Zo. Hij zei tot hen vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar ik zeg u indien gij geloof hebt als een mosterdzaadje. We hadden het over mosterdzaadje. We hadden het over mosterdzaadje. Het mosterdzaadje is het woord van God. Dat moet diep in je akker geworpen zijn. Je moet een boom worden. Die discipelen waren nog geen bomen. Dat waren nog kleine plantjes. En ze dachten zo'n duivel eruit te kunnen douwen. Nou, ik weet wel, als je eenmaal in de vreugde van de heer leeft, is het of je een kikker van de kant afduwt. Want een demon die heeft helemaal geen kracht, helemaal niks. Snap je het? Nee, maar, maar ze, ze deden het wel, hè? Nee, maar ze kregen wel les van hem, hè? Ze hebben nog dingen moeten leren. En later zegt hij het over bidden en vasten, komt hij erop terug. Dus er is iets met bidden, alleen het woord vasten. Hé, hey, wat was vast ook alweer? De knopen van de zonde ontbinden, staat er in Jezaja. Dit is mij een vaste, dat gij de knopen van de zonde ontbindt. Dus ze moesten bidden, en bidden is niet vragen, vragen, vragen. Maar dat is beleiden wat de Heer zegt, en ook doen. En vasten is gewoon je zonde breken. Kappen met de zonde. Dus als je doet wat hij zegt en je kapt met de zonde, heb je kracht om een duivel eruit te jagen. En dan is het gewoon een kikker van de kant op de oude. Hop, is het over. Ook uit je eigen leven. Want soms kan je uren en dagen en maanden demonen uit willen drijven. Want zo heb je het eenmaal geleerd binnen bepaalde kringen. Op een gegeven moment word je helemaal zat van al dat gereuten. Nee, de mensen moeten zich bekeren tot het woord van God. Als er ooit een demon achterblijft, echt waar, en hij is ontdekt, gaat hij eruit. Want die overwinning is al lang behaald door onze Heer. Hij moet gewoon wijken. Lieve mensen, we hadden het over een morsterzaadje. Vanwege jullie klein geloof, zegt hij. Want voorwaar, ik zeg je: indien jij geloof hebt. als zo'n klein mosterdzaadje, zou je tegen de berg zeggen: verplaats je van hier, ga daarheen. Ja. En niets zal nu onmogelijk zijn. Vul dat nou niet gelijk in met gebedsgenezing. Want dan is het onterecht gebruikt. Het gaat om de houding van een gelovige. Als je het omzet naar gebedsgenezing. ga je weer op een zijspoor. We hebben de jaren van moeten ondervinden om te zoeken, te zoeken, te zoeken. Je moet je bekeren van je ongerechtigheden en doen wat vader Jaweh zegt. Dan word je een grote boom. Nou, die discipelen hadden daar moeite nog mee. Hij zei al, heb je maar het geloof als een mosterdzaadje? Dan zou je tegen die berg al zeggen, met zo'n klein beetje geloof. Je zou bijna zeggen, hadden discipelen dan nog wel een mosterdzaadje geloof. Maar hadden ze maar als een mosterdzaadje geloof, dan hadden ze de stappen kunnen nemen... en hadden ze die man vrij kunnen maken... ...van de situatie waar hij in zat. Het gaat dus om geloof. Een mosterdzaadje als geloof. Maar heb je maar zo'n klein beetje... ...dan groeit daar die boom uit. En wij moeten dus bomen worden. Ik pak alleen maar het woordje geloof uit Hebreeën, ...omdat Abraham onze vader in het geloof is. Hebben we nog even? Ja. Door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd... ...in gehoorzaamheid getrokken naar de plaats... ...die hij te erfenis zou ontvangen... Kanaan, hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. En dan zegt hij in dat geloof, aanwijzend hè. Dus door het geloof is Abram uitgegaan. En in dat geloof zijn deze allen gestorven. Dus lees Hebreeën 11 maar door. We zijn er toevallig met de woensdagavond mee bezig. Wonderlijk als je die mannen en vrouwen leest wat ze gedaan hebben en hoe ze gegaan zijn. Ook al hebben ze de belofte niet verkregen. In dat geloof zijn ook alle gestorven, zonder de belofte verkregen te hebben. Want Abraham heeft wel door dat land gewandeld, maar het was nog niet zijn eigen dan. Dat had nog 430 jaar te duren. Zijn volk moest nog eerst slaven worden in Egypte. Want die Canaanieten die waren nog hun zonden niet tot de hemel toe opgevuld. Of opgegroeid. Begrijpt u het? Dus Abraham mocht er wel doorheen lopen. Zei, Kijk, dit, dit land heeft God me beloofd, maar hij heeft het nooit gekregen. Isaac ook niet. Jacob ook niet. Volk in Egypte wordt eruit gehaald. krijgt het ook niet. Moeten allemaal sterven in de woestijn. En hun kinderen gaan in. En die verzieken het binnen 100, 150 jaar. Dan is er alweer ellende. Het zijn echt mensen zoals wij. In dat geloof zijn ze gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze gezien en begroet. Ze hebben beleden dat ze vreemdelingen waren en bijwoners op de... Aarde. Het gaat niet eens om Canaan. Nee, Canaan is een voorbeeld van wat God belooft. Wij mogen op deze aarde wandelen, want heel de aarde is beloofd aan wie? Yeshua. Hij zou de zaad zijn wat Satans kop zou vermoorden en hij zou de wereld beërven. Maar in Christus beërven wij de hele wereld, de hele aarde. Wij lopen op aarde, maar we lopen met ons hoofd in de hemel... En we leven naar de regels van het Koninkrijk van God, te midden van een goddeloos en verdraaid geslacht. En dat zal aan onze wandel zien wie we zijn. Vindt u het leuk om zo mee te gaan? Het is een keuze die je maakt, ook al heb je het moeilijk. We gaan verder. Matthäus 13, vers 34. Dit alles zei Yeshua in gelijkenissen tot de scharen, en zonder gelijkenissen zei hij niets tot hen. Hij was echt een verhaaltjesverteller. En ik vond nog heel mooie verhalen vertellen, want er waren vele mensen om hem heen. Maar er waren er heel wat van met ogen gesloten en oren dicht. En bijzonder de leiders. Want de leiders kenden de waarheid, maar ze handelden er niet naar. En de leiders zagen ook dat Yeshua de hele schare vol achter zich aankreeg. De Joden die zagen nog dat hij de Messias was. En die zeiden, Heer, genees me. En ze kregen zo genezing. Maar de Phariseeën hebben in een vorige preek laten horen hoe dat ze hun vijanden waren. Lieve mensen, hij sprak in gelijkenissen tot de scharen en zonder gelijkenis deed hij niets. Waarom sprak hij in gelijkenissen? Ja, de profeet Jezaja had gezegd dat we met de ogen niet zouden zien en met oren ze zouden niet horen. Opdat ze zich niet zouden bekeren en ik ze zou genezen. Dat is wonderlijk dat Jezaja dat zegt, want dat staat in die gelijkenis. Laten nou, we nu wel luisteren. Jezus sprak dus in gelijkenissen tot de scharen, en zonder gelijkenissen zei hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord dat gesproken wordt door de profeet, toen de profeet zei, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen, ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen is gebleven. Hé, hey, dat is niet Isaiah, want die had een ander woord gesproken. Wat is er? Gesloten oren, gesloten ogen... zodat ze zich niet bekeren en ik ze niet genezen. En nou praat hij weer over gelijkenissen... en dat is ook door een profeet gezegd. Nou, ik moet u eerlijk zeggen... ik heb met de Pieter gezocht... om die profeet te vinden. Ik denk, nou, ik pak al die letters... ik gooi het in die zoekmachine... In die, in die, in die, in die en ik heb gelijk die tekst. Dat is echt niet waar. Maar ik heb hem gevonden. Hosea, die zegt in hoofdstuk 12, vers 9... maar ik ben Jahwe uw God... Van het land Egypte af. Want daar heeft hij een verbond met ze gesloten en daar heeft hij gezegd: Israël, je bent mijn eerstgeboren zoon. Heel dat volk. Hij zei: Je bent mijn eerstgeboren zoon. En wie zegt dat? Ik, Yahweh, uw God. Ik zal u weer doen wonen in tenten als in de dagen. van? De samenkomst. Wat was de samenkomst? De berg Sinai. Dat was de berg de samenkomst. Daar kregen ze de Torah. En dan werd hij de kist gelegd, een tent er maar in gebouwd. Dat was dus de eerste huwelijk van vader met zijn uh, volk. Ik zal tot de profeten spreken. En ik zal veel gezichten geven door de profeten. En door de dienst van de profeten zal ik, dat is jaren, in gelijkenissen spreken. Mooi is dat, hè? Dus degene die de profeet Hosea hebben gehoord... Die kregen er weer een instructie bij, dat als die Messias kwam, zou die door gelijkenissen spreken. Je moet dus wel de Torah en de profeten kennen, om Yeshua te herkennen als die komt. Hij zou in gelijkenissen spreken, hij zou wonderen en teken doen, doden zouden opstaan en zieken zouden genezen worden. Ze zeiden, maar dan is hij de Messias. En het volk zag het wel, het volk ontving genezing, want het waren de tekenen van Messias. Maar de Farizeeën en de schrift zeggen. Zo, dat hele volk gaat met hem mee. We moeten hem pakken. En dan proberen ze hem te tackelen op allerlei dwaze uitspraken. Ze beschuldigen hem zelfs dat hij zegt, ik ben God. En dat heb je zure nooit gezegd. Het staat wel in uw vertaling, maar hij heeft nooit gezegd, ik ben God. ja, nee, hij kwam van God. Hij moet zich dan nog verdedigen door te zeggen, staat er niet in uw wet? En dan pakt hij de psalmen. Alle die de woorden van Yahweh horen zijn goden, dus hij moet zich nog verdedigen tegen dat Sanhedrin door te zeggen, zijn dan niet alle die de woorden van God horen, sma en doen, zijn goden. Wij zijn goden, wist u dat? Maar op grond van zijn woordgebruik zeggen die fariseeërs, hij zegt dat hij God is, laten we hem doden, laten we hem grijpen, nou hebben we, hij, ja, maar zo zit het niet. Er zijn een heleboel dingen als je eenmaal aan die gelijkenissen gaat beginnen en de strijd tussen Yeshua en die fariseeërs en die schriftgeleerden, het is echt addergebroed, het is slangenvenijn wat er in die gasten zit. Als je met theologen te maken krijgt uit het traditionele christendom en je legt ze enorme dingen van de Torah uit, worden het net zulke venijnige slangen als daar de leiders van Israël. En het zijn gewoon onze broeders in Christus, maar het zal blijken hoe ze reageren op Torah en profeten. En we hebben ze lief. Amen? Want ze zijn misleid. Ze zijn gewoon misleid. Er zit er nog een bij van Hosea 13, vers 4. Maar ik ben Yahweh, uw God, zegt hij, van het land Egypte af, een God nevens mij kent gij niet. Is er een ander nog God dan buiten Yahweh? Een verlosser buiten mij is er niet. Dus als Yeshua komt om het volk te verlossen, wie verlost dat volk dan? Dat is Yahweh. En hij doet het door zijn eigen zoon. Hij heeft profeten gestuurd, die profeten hebben ze gedood. En dan komt die zoon van die, van die eigenaar, nou die zullen ze toch wel sparen? Nee, die slachten ze. Buiten de poort. Snapt u het? Hij is de zoon van Yahweh. Hij heeft echt, zijn vader is God. Hij is verwekt door zijn eigen vader. In Maria. Hij is de echte zoon van God, zonder zonde, 100% rechtvaardig. Hij heeft niet één gebod van Torah verkracht. Mooi is dat, hè? En omdat hij zo rechtvaardig was en is, worden wij door het geloof in hem, door God rechtvaardig, verklaard. Maar wij weten in onze buik heel goed wie we zijn. Ik vind het zo'n heerlijke tekst. Als je Hosea verder gaat lezen, je gaat helemaal trippen. Je hebt geen drugs meer nodig... Echt waar je gaat trippen vanwege de heerlijke woorden die de profeet zegt. Maar ja, je moet een hoop dingen wel gaan begrijpen. Nou, nog een klein stukje, hè. Klein stukje, anders wordt het te laat voor je. Goed. Matthäus 13, vers 36. Wat zegt Yeshua? Toen liet Yeshua de schade gaan en ging naar huis. Zijn discipelen kwamen bij hem en die zeiden... ...maak ons de gelijkenis van het onkruid in die akker nou eens duidelijk. Nou, een kind kan de was doen... Zo eenvoudig waren de discipelen. En dan zegt Yeshua heel eenvoudig: Die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Daarna komt er pas die mosterdzaad. Dat is ook het woord van God. Maar er was iemand, dat ben jij, die dat zaad pakt en in zijn eigen hart strooit. Snap je nog? Maar dat andere zaad wordt gezaaid door Yeshua. Want hij zou dingen doen, hij zou gelijkenissen spreken, zieken genezen, de doden opwekken. Dat waren Messiaanse wonderen. En tekenen, omdat het volk zou zeggen, hij is de Messias. En omdat die is en die schriftgeleerden het zagen, die moeten we doden, als pikt hij dat hele volk af. Beter dat er één stelft, of zal de Romeinen ons gaan uitroeien? Ze hebben het helemaal verkeerd gezien. Die het goede zaad zaait, is eigenlijk Yeshua. De zoon des mensen... En hij is de zoon van God. De akker is de wereld. Dus het is groter als Eretz Israël. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. De kinderen van het koninkrijk, hoe zijn die verwekt? Door het goede zaad. In de akker. En ze zijn het gaan doen. Ze hebben vruchten voortgebracht. Nou, zegt hij, dat omkruid, dat zijn de kinderen van de boze. Wiens woorden hebben de kinderen van de boze gehoord? Van het tegenstander. Die hebben dat in de hart gezaaid gekregen. Die hebben dat aanvaard en die zijn dat gaan doen. Kinderen van de bozen zijn nooit kinderen van God. Want ze worden pas kinderen van God als ze het woord van God aanvaarden, zich bekeren ervan, de verzoening aanvaarden door het bloed van Yeshua en de weg van gerechtigheid gaan wandelen. Dus kinderen van de bozen zijn nooit kinderen van het koninkrijk. Die zijn kinderen van een ander koninkrijk. En je herkent het aan hun. Werken. Je bent echt niet helderziende nodig om te zien wat een kind van God is en niet. Want je moet kijken naar het gedrag. Goed, lieve mensen, het laatste stukje. Daarop antwoordt Petrus en hij zegt tot Yeshua. Hele belangrijk hoor. Zie, wij hebben alles prijs gegeven, we zijn nu gevolgd. Wat is nou ons deel? Ze zijn hem echt gevolgd hoor. En Yeshua zegt, voorwaar ik zeg je, gij... Discipelen, die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Wat is dat, de wedergeboorte, komma? Wanneer de zoon dus mensen op de troon zijn heerlijkheid zal zitten. Wacht even. Worden wij wederom geboren door te geloven dat Yeshua de Messias is? Zijn we dan gelijk gered? Nee, onze wedergeboorte vindt plaats als we dadelijk hartstikke dood zijn en we worden uit het graf opgewekt om onze Heer tegemoet te gaan. Want dan gaat hij op de troon van Jeruzalem zitten. En dan wordt hij de koning der koningen en de heer der heer hier op aarde. Onder autoriteit van zijn vader. Want die zal alles aan hem geven. En als dadelijk de tijd vervuld is, zal Yeshua alles weer teruggeven aan de vader. En dan wordt vader alles. En in alle. Het is zo ontzettend mooi. Je wordt hier wederom geboren en dat blijkt uit je gedrag. Maar je echte wedergeboorte is pas na je dood. Als je dus uit de dood wordt opgewekt. Door de zonde van Adam en Eva zijn we in de dood terechtgekomen. Maar door de rechtvaardigheid van één, e, Yeshua, worden we dadelijk tot gerechtigheid gebracht. En hier wandelen we door geloof. Maar dadelijk zullen we zien wie we zijn. Je kan er dus niet een partijtje van maken. Dus, oh, moet je dit, moet je dat? Nee, echt niet waar. Het heeft hem zijn leven gekost. We moeten bloedserieus zijn. Ik ben wedergeboren. Nou, we zijn wedergeboren in ons denken. En daarom zijn we ook de weg gegaan. Ik vind het mooi dat de wedergeboorte door Yeshua zelf wordt genoemd wanneer de zoon des mensen op zijn troon zal zitten. Dan zullen we pas echt wederom geboren zijn en uit de dood opgewekt. We zijn verwekt. Hoe zijn we verwekt? Ja, Juist. We zijn verwekt door het woord van God. Er is gezaaid op onze akker en dat gaat die boom worden. Een boom van gerechtigheid. Weet je waar je die boom nog meer kan vinden in de Bijbel? Die hele grote boom. Die hele grote boom waar God de uitleg geeft wat die boom is koning Nebukadnezar daar kreeg hij een visioen van een gigantische boom alle vogels van de hele aarde die kwamen daarin nestelen en hij snapte niet wat het betekent Hij moet Daniel het uitleggen en dan God verklaart dan Daniel dat die boom dat is Nebukadnezar een hele grote boom en alle volken die waren onder zijn macht en die kwamen weer hem nestelen dan heb je dus een goddelijke uitspraak wat die grote boom is nou, dit mosterdzaadje wat in ons is... wordt een verschrikkelijke grote boom... dat we gewoon kunnen heersen op deze aarde over de machten. Maar dadelijk zullen we deel zijn van die hele grote boom... die heerschappij heeft over aarde. Want wij zullen met Yeshua heersen... die duizend jaar die gaan komen. Bereid je voor. Lieve mensen, Yeshua zegt... voorwaar ik zeg u die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte... wanneer de zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten. Ja... Ook op twaalf tronen zitten. Om de twaalf stammen van Israël te richten. Dus we zullen met hem zitten. Niet op zijn troon. Maar wel op twaalf tronen. Om over de twaalf verslachten van Israël te heersen. Hoe dat in zijn werk gaat, ik weet het niet. Misschien mag de ene het in Amsterdam en de andere in Ridderkerk. Maar wij zijn mededeel van hetzelfde lichaam geworden. Hè? Dus hoe de heerschappij verdeeld gaat worden, weet ik niet. Maar hij zegt heel duidelijk, we zullen met hem heersen in die duizend jaar. Wij zullen in het begin van de duizend jaar worden opgewekt. En dat is de opwekking ten leven. Zalig en heilig is hij die in de eerste opstanding deel heeft. Want over die zal de tweede dood geen heerschappij hebben. Als je in de tweede opstanding zit, heb je een heel ander probleem. Want dan worden de boeken geopend. En dan heb je geen verzoening van de Yeshua tegenover staan. Een heel ander probleem. Dus degene die de eerste opstanding hebben, dat is het lichaam van Yeshua. En die gaan met hem heersen die duizend jaar. Dan zijn er gewoon nog mensen op aarde... He, waar tegen gezegd moet worden nu moet je linksaf en nu moet je rechtsaf die krijgen allemaal Torah onderwijs van u en u wordt aangestuurd door Yeshua en door de twaalf discipelen en die 120 anderen en ze wordt het helemaal verdeeld over heel de wereld vindt u het fijn om te lezen ik hoop dat je voor jezelf zin krijgt om elke dag zelf te lezen dat je op elke Sabbat hier komt ik heb notenwacht gelezen nou wil ik ook even daar gaan staan hoor het is gewoon leuk als je dat doet alleen de mensen durven het niet die denken ja, ja ja ja ik ben geen voorganger maar u bent zelf ook in staat om de dingen die je gelezen hebt in alle eenvoud te zeggen. Het is fijn als je het zegt, want als je het zelf hebt gevonden door de leiding van Gods geest, ga je het nooit meer vergeten. Want hij die een ander onderwijst, onderwijst hij zichzelf niet, zegt de profeet. Echt waar, zo is dat. Ik heb hem erbij gezet. zaad is het woord van Yahweh, gesproken door de mond van Jezua, dat valt in het hart van een gelovig mens en groeit uit tot een boom. Nou lieve mensen, laten we geen kleine plantjes meer blijven, laten we nou gewoon bomen worden. Maak een keuze, zodat als er nog rottigheid of moeilijkheid in je leven is, laat het zakken vandaag en zeg ik ga opnieuw de strijd aan. De overwinning zal je krijgen, want vader heeft het gewoon beloofd en hij kan niet liegen. Kan u zeggen amen? Amen. amen. We gaan een lied zingen, heer wat een voorrecht om in liefde te gaan.